Nee. Bravo Herman! Dat is een gezonde Duitse relatie. Heb je daar soms iets op tegen? Helemaal niets, helemaal niet. Het is toch goedkoop? Ja, zeg dat wel. Heb je werkelijk nooit gespeeld of gegokt, Herman? Nee. nee, niet te geloven. Herman kan ik nog begrijpen. Hij doet het uit verstandelijke overwegingen. Maar met mijn grootmoeder is het een heel andere kwestie. Met oh, je grootmoeder, daar gaat geen Anna fiedt Wat vragen. Uh, zij er nou mee te maken. Zij raakt ook al sinds jaren geen kaart meer aan. Ja, ze is gek mm. eigenlijk, nu ik erover nadenken. Hoe oud is ze, mm. vast al in de 80, en Je ziet haar nooit met de dames aan de speeltafel. Maar ze heeft er andere redenen voor dan Herman. Minder verstandelijk, maar even logisch. Zeg, maar kennen jullie dat verhaal? Nee, nou, ik heb wel eens mm. iets gehoord over die graaf Saint-Germain. Tot alles. In het kort komt het hierop neer. Zo'n zestig jaar geleden ging mijn grootmoeder naar Parijs. Ze was toen erg mooi... Mm. Als ze eenmaal aan de kaarttafel zat, wist ze niet van ophouden. Mijn grootvader herinnerde zich nog maar al te goed... hoe ze er in zes maanden tijd een half miljoen roebel doorheen had gejaagd. In ieder geval, hij weigerde op een goed ogenblik haar speelschulden te betalen... wat natuurlijk heel erg vervelend voor dat haar was. Dat kan ik me voorstellen. De moeilijkheid was dat ze een aanzienlijk bedrag had verloren aan de hertog van Orléans. Maar ze kon doen wat ze wou. Mijn grootvader liet zich niet overhalen om die schuld te betalen. Ze bezwoer hem dat hij een prins van den bloeden niet kon behandelen als een wagenmaker...